Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Bergen op Zoom en omgeving blijven veel klaslokalen en schoolpleinen voorlopig leeg. Ondanks de versoepelingen weigeren ruim 30 scholen daar om de boel volgende week weer open te gooien. Ze vinden dit niet veilig en verantwoord. Deze basisschool in Rotterdam gaat wel open, al weten ze nu al dat ze zich niet aan alle regels kunnen houden. Om echt elke groep apart te laten spelen buiten, dat gaat gewoon echt niet. Dan worden de pauzes dusdanig uitgerekt dat je echt heel de hele dag aan het pauze houden bent op school. De basisscholen in de regio Bergen-op-Zoom beslissen waarschijnlijk volgende week wanneer ze weer open gaan. Waar sommige basisscholen nog twijfelen of ze open gaan staan zwemscholen juist te trappelen. Ze willen dat zwemlessen voor kinderen tot 8 jaar zo snel mogelijk weer beginnen omdat ze bang zijn voor gevaarlijke situaties komende zomer als kinderen niet of slecht hebben leren zwemmen. Zwemonderwijs kan je niet oefenen achter een scherm, kan je niet thuis oefenen. Net als bij onderwijs heb je herhaling nodig, het oefenen van de stof, dat is bij zwemonderwijs ook zo. Na zo weinig zwemmen is het ontzettend belangrijk dat ze in de gaten gehouden worden met drukte, met open water, met golven, dat soort dingen. Dat is eigenlijk altijd alleen nu, bij deze zomer, extra. Zo'n 50 zwemscholen hebben daarom een brandbrief ondertekend en opgestuurd naar de Tweede Kamer. En in een bruidswinkel in Alkmaar blijft de telefoon maar rinkelen. Nu bruidsjurkenpassen er nog wekenlang niet bij is, bellen een hoop vrouwen in tranen op. Ze willen zo graag in die floten terechtkomen komen van een japonpassen. Want dan komen ze in dat heerlijke sfeertje en dan, dan kunnen ze er naartoe groeien. En nu kan dat natuurlijk helemaal niet. De winkel vol strapless en wijd uitlopende jurken met kant en zijde is al bijna een jaar op slot. En ze zijn niet van plan om volgende week de deuren te openen voor een afhaalservice. Dan mis je sowieso dat, dat online passen. Je mist de sfeer, je mist de ambiance, je mist het vakmanschap. En, en bruidsjapon uitzoeken is ook een soort, ja, een, een, een, een droom die uitkomt.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 And then you let me down. And sweaty palms from Hanging on to tight Glens Van ZFM, ZFM. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile and hide. Je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen.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 Antwort, op 106.9. VFM. It's And clean. Now it's all change. It's got to change more. Cause we think it's getting better, but nobody's really. It's friday then this saturday sunday <laughs> <laughs> one again No, I'm all in my bag, that's clutch. Filling it, filling it, filling it every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a weekend. Sunday. What?